Nou, het is donderdagavond en dan wordt het tijd voor Pappepoze en je met Jandré. Activisme, actualiteit in uh, kunst. En uh, ook vanavond dat. Ingeborg uh, is in aantocht, gehoopt dat ze... Ik moet even kijken hoe ik er... Uh, een sneller te pakken krijg. Want die uh, staat uh, op uh, de... Hallo? Ja, Hallo? Ik hoor jou wel. Eh, hoor je mij niet dan? Hallo, hallo. Ja, live vanuit Ruighoort. Ik weet je, je radio uh, alias niet, je hoort niets. Je denkt ophangen en weer aansluiten. Ik maar ja, ik hoor Dat is in een Ik heb okay. okay. ja, uh, mijn telefoon telefoon met mijn microfoon gezien. Oh, een mega microfoon. Uh, ja, het zijn setje. Ik heb hem uitgeleend. En ik heb zijn, ik heb zijn telefoon. Oh, wow. wacht even. Ja, wat er aan de hand is... Uh, oh ja, hoort mij? Uh, ja, dus uh, op het, in het veld hebben we Hans uh, en Jo en uh, ze hebben elkaars telefoon. Ik ben uh, een soort van op de radio, geloof ik. En hij is nu een soort van... Deze is de, de, de hele tijd live. Wat is dat telefoon? De, de deze, ik, ik heb deze telefoon voor, voor Jo opgeladen en Jo heeft nu mijn uitzend. Die loopt met mijn uitzendsetje rond. Uh, uh, niet van Je kan niet bellen. Nee. Want Und je hebt zijn telefoon. Oh. Heeft hij jou ja, ook telefoon? Nee. Nee, ja, ja ik, nee. ik moet dit even doen, want dan heb ik contact met andere. Ik zie je later. Was het leuk, like, die... Uh, ja. Nou oh ja, ja, het was de hele tijd. Ik was gisteren nog in de paradijs vissen ja, ja, ja, ja. Ik ook. Ja, dat was ook. Ja. Ik, gezien, ik het zat uh, nee, Nee, Backstage. Was je wel met je boot ook? Ja, toch? Ja, nee, dat, dat was uh, de bedoeling. En dan was de in weer. Oh. En uh, ik wilde het, niet, het was ook niet. Uh, uh, ik was ook niet. Ik was er zo vaak overal op de kracht. Uh, ik had mijn eigen boot. Oh ja. Ja, ik word echt, uh, ik word echt, uh, ik word echt, uh, even... Ja. Ja, maar het is heel onhandig, Hans, dat je mening gaat horen. Uh, maar goed, het zijn dus al de festiviteiten voor het 50.000 jaar uh, Ruigoord. Nee, het is 50 jaar Ruigoord. Even niet flauw doen. Ah ja, ja, later. Uh, het Dat is is beter. slechter dan die uh, Dat die stream, uh, ding, die die is nu. Ik een live verbinding met het verre Ruigoord, dat 50 jaar uh, geraakt is. Um, ja, ik moet even uitleggen hoe we kunnen kijken dat we de verbinding. Ja, dat klinkt een beetje kut. Dus als het goed is, gaat het ons nu opnemen. Of is het Jo? Of heeft zichzelf iets genoemd al snel? Ja, ja. Uh, ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik weet niet hoe ik moet ophangen. Nou, dan laat je het gewoon zo. Maar het is zo jammer dat je mij niet kan horen. Dus dat, daarvoor was het. Vindt Jo. Oh nee, trouwens. Hans heeft de vergadering verlaten. Hans is terug. Hallo, hoor je me nu? Hallo. ja, ik hoor je. Ah, te gek maar hè? Ik he? zag mezelf ook, dat is heel irritant. Ja, ik kan die camera heel snel uitdoen. Ik zie jou ook nu. Hallo. Ja. Hoor. Stiller. Ja. Het klinkt wel slechter dan die streamding uh, van jou. ik hoor er niet. Wat zei je? Het klinkt slechter dan dat streamding van jou. Hallo? Ja, oh mee? nee! Ja, ja ik, uh, ik hoor er niks. Ja, maar ik zie, je, je klinkt wel goed. Hij ja, is weer uit. Ja, en dat is weer Ah! Eh? Sorry Orbea, ik was hier om 8 uur. Ja, hij nee, was aan het even hier. Ja, hier dan. Aan het. Hey, zoals je ook. Op tijd afgeleverd. Ben ik je vergeten? Even afkomstig. Ik heb er helemaal niks van. Die hebben jijt zien. Irisje uitzending. Hey, maar uh, die moet even terug op een stream gezet worden. <tie> ja. Ik heb dat een beetje. Michel moet het. Michel heeft hem eraf gegooid. Verslaggever, even, Verslag even, doe eens verslag. Ik Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, ik hoor wat. Hallo. Oh, geen sabotage. En de server in de In de wind. Ik ga even her verbinden. <laughs> ik herverbinden. Ik ga even herverbinden. Je gaat herverbinden. Zal ik ondertussen gewoon op die andere lijn Ingeborg gaan bellen. Ja. Want uh, hey. waar is ze ook? Ik. Hey. Hey. Zou er niks aan de hand? Jawel, ik al herstellen. Hey, ze is nu weer buiten. Oh, geknuffeld. Nog meer geknuffeld. Zit in de hand die dan op de rug terechtkomt. En nu is de hele verbinding weer weggevallen. Oh, het is er toch mooi allemaal. Even kijken hoor. Oh. Ik, ik probeer... Ja, uh, ik, ik zie jou. Contact te maken. Ik zie jou. Oh, jou. Gooi mij eruit, alsjeblieft. eruit, alsjeblieft. Want ik heb net Wij? als jou geprobeerd. Lekker naam nee, zeg maar. Ophangen en meer opnieuw, ja. Maar ik begrijp helemaal niks van jullie. Dus, uh... Het is, valt niet veel aan te begrijpen. Ja, hang Hans maar op. Over. Oké. Okay. Hans, <laughs> tot later. <laughs> Probeer weer op de oh, stream doei. te komen. Wil je nog wat zeggen? Ja, hallo. Het hallo. Ja, vertel even, doe hey, eens boy. even verslag. Niemand doet verslag, hij is weg. Ja, nou ja, maar dit is jouw telefoon. Uh, hij wil niks meer zeggen, volgens mij. Ja. <laughs> nou, doe maar wel, doe maar. Ik zeg uh... Dan. Nu komt het. Ja. Nou, ik moest even wennen aan het idee, maar uh, oké, okay. ik ga nu een uh, verslag doen. Zal ik gewoon even rondlopen? Jo, wat ga jij doen dan? Want ik wil wel een beetje rondlopen. Uh, ik wil uh, je met vrienden ineens. Oh, oké. Ik heb okay, ja. nog een toetje. Ben je toetje klaar? Nou, oh, nou moet ik mij een toetje halen. Ja. Maar ik heb nog niet gegeten. Uh, oh, nee, maar we gaan nu, uh, ik ga nu even verslag doen. Op nee. de radio. Hallo, hallo, ik... hallo, hallo, hallo. Dan moet jij mijn uitzending weer doen. Ik hoor ze niet. Je moet maar aan de ik onderkant vasthouden. Oh. Heb je je afgesloten? Niet zo. Zijn we nou weg? Je ziet ze helemaal weg. Ja, ik. Normaal uh, niet. Ik... Hallo, hallo. Jullie zijn er nog. Het is gemeen. Ik ga een toetje ja. halen. Ja. Ze gaat een toetje halen. Hey, nou Verslag, uh, uh, wie is er nog meer? Ja. ja. Nou, ik ben nu alleen. Dag Hans. <laughs> ik ga een toetje halen. Christus, wat een kind ja. zijn het ook allemaal. Vertel eens, wat is er los? Hoeveel jaar is Ruig, hoort al? Hoeveel duizend ja. mensen zijn daar nu op het moment? 50, ik word achtervolgd. Um, ik zoek een toetje. Er zijn hier 50.000 mensen. En die zijn allemaal jarig, zoiets. En uh, het is ontzettend gezellig. En er hangen vlaggetjes en doekjes en lapjes. En er is iemand van, uh, van, uh, van uh, Patapoe die mij achtervolgt. En uh, Er zijn jonge mensen en oude mensen. In Nieuw er zijn vandaag weinig honden. vandaag. En ik heb ook geen paard gezien. Nee, het paard is er niet met uh, ik wel. het is heel onrustig voor het paard. Ja, dat dus wil je de paarden niet aandoen, nee. Maar waar zijn de toetjes? Ik, ik heb nog recht op een toetje, dat zag er zo lekker uit. Het eten van Amaro, dat is echt goed, dat is echt top, top keuken, ja ik ga naar de keuken. Ja. Dat is het namelijk zo, daar ging het, kijk, oh ja, oh ja, hier, ja, oh kijk, gerookte kip, bloemkool, ja, die had ik nog niet, maar weet je wat, ik echt, oh ja, ik wou nog een toetje. Ja, ik, ik had ook nog een geliefde, maar die um, wil geloof ik geen toetje, maar die kan ik dan aan mijn collega geven. Dankjewel, doei! Kijk, zo ja, gaat dan het weer. Hè? Ongelooflijk. Hoi, nou, ik he, je he, goed lekker. Op gelet. Doe je het? Kijk, kostelijke toetjes. Beschrijf de toetjes eens even dan. Wat heb je? Oh ja, nu? ja is, Kijk hier, toetje. Ja. Lekker man, ja. papa. Wat is het? Zo. Papa. Is... We zijn eruit, we zijn niet bereikbaar. Dat is het, hè? Ja. <laughs> Zit er in een bakje? Ja, moet uh, moeten een typisch kraken. Moet moeten een typje kraken. Typisch kraken. Ja, typisch kraken. Ja, die wordt hier gegeten en gedronken en muziek gemaakt. Het is eigenlijk ruig hoort op zijn smalst. Maar dat mag ook wel na vijftig jaar. Uh, ja, ik kraken. Ik ga mijn toetje opeten. Ik ga, een ik ga mijn toetje ja. Eigenlijk is... Had jij nog vragen, Bert? Ja, wat is het voor toetje? Ja, dat moet ik eerst proeven. Ik denk dat het... Het is een puddingtje of een... Hoe noem je dit? Hoe noem jij het, is belangrijk. Uh, Minimal. Uh, een pastijtje, met, maar een zoet pasteitje met een soort uh, ja. crema-catalana-achtige smering. Ja. Die ken ik. Maar dan Portugees, ja. ja. Lekker. Lekker. Lekker. Oh, joh. Nou, er zit geen tequila in volgens mij. Nee, Zo'n tequila. Dat mag wel. <laughs> Maar moet ik mij gaan mengen in deze uh, ruzie of... Uh, nee. Ja. <lacht> ja. Hey, uh, laat Hans even aan het woord. Nee, nee, nee. Wil je het eten? Ja, zeker. Ja, en, uh, maar eens, uh, <lacht> Leuk, ja. Hebben jullie heb uh, wat uh, gegeten ook, hè? Ja, ik heb een toetje <lacht> <een rukje> op. <lacht> Allee, toen, eh, wat voor je met koetje was lekker. Verbinding met koetje. Samenspiering. Oh wat leuk wel. Oh jij gaat ook lekker een bordje halen. Ja ook. Okay. Je moet het ja, gooien. Dan zijn we met drie op gelijk bezig mee. Ah ja dat is ook leuk. En dan kunnen we samen samen te winnen. Hoe meer ruis hoe beter. dat Oh dat is het nummer van. Vreselijk, ga je ik ga eten en dan hoor je de muziek van de koek typen. En dit is wipen door een lapper. Ik zeg bekraken. Ik heb een van de meest gewelddadige vrienden. Nee, het is een typie raak. Oh, een typie raak hè? En ook? Nou? Nee, nee, we gaan. Uh... Een meisje Lisa, was... Ik heb het nog meer dan in jouw leeftijd. Het een meisje was zacht toen ze op de schouders van haar vader stond. En toen zei ze: Ik zie ruis. Oh, oh zo mooi, uh, is dat dan die, uh, die uh, zwarte ruis, die vlek in je beeld? Uh... Dat dus is wel een antenne eigenlijk. Oh zo, Ja, witte blauwe ruis. Hé hey, jongens, ik ga even wat eten, ja? Oh, lekker, ja. Geniet, oh, geniet lekker is een vrouw zwemming met um, radioglaas opnames Raagvoort, binnenkort live. En Radio Paterpoel en Radio Jo. Vind <lacht> Wordt heel zacht. Hallo, hallo. Hallo. Hey, waar is? Hij neemt niet op. Waarom is het geluid dan zo zacht? Ja. Ja. Hey, waar is Hans? Ja. Naast mij. Oh, kan niet, die niet even wat vertellen? Want die, van die toetjes, dat geloof ik nou wel. Ja, maar ik ben nu ook met mensen en uh, dingen en zo. Dus is een beetje ingewikkeld. Maar kan hij niet... Ik uh, geef Hans even. Ja, dat is typisch. Maar hij kan niet beter met zijn eigen stream dan met Jitsi. Ja, maar ik moet het wel in de uitzending kunnen krijgen. Ja, en dus? Moet hij het toch via Jitsi doen? Of oh, jouw telefoon? Ja. Ja, kun jij nog, ik ga jou even interviewen Hans. Let op. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar doe dat maar gewoon op, op Jitsi dan. Ja, en doe toch? Ja. Dan leg ik, hang ik op op die andere. Ik je hier op en ik ga terug naar Jitsi. Ja. Ja, ik, ja, het is meteen gelukt. Hallo? Nou zijn we er weer. Ja natuurlijk, we waren al de hele tijd. Dus uh, bij jou Hans. We gaan even een. Uh, we gaan even Natural High doen. Oh ja. Uh, heb jij iets? Of paddenstoelen Of uh, kikkers? Ja, ik heb palstoelen. Oké, okay. ik heb ook kikkers bij me. Uh, je je kikkerlikken. Dus niet of bedoelen ze dat niet Natural of high. high. Of is Natural This High? Dit is de juist... D-shapedry. Dus organisch plastic en Alu. Ik heb hier Alu van het toetje. <laughs> LSD. Staat dat nog? Ja. Goed. Oh ja, we gaan naar de tipi, die gingen we uh, kaken, dat was het. Ja, de tipi staat natuurlijk dus naast de yurt. Ja. Dat, uh... dat is helemaal cool, maar... Bewoond natuurlijk. Een Beetje uit de wind, hallo, nog Sorry? ¿Usted habla castellano? Uh, yo. Ah, uh, were looking, huh? uh, muy bien. We are we, uh, for a ¿Un place. Silent Sí, Yeah, because we're ¿Cómo doing you radio. Can mm -hmm. You can use it here. I think. <laughs> you can experience even though it's silency, it's the only thing I can I don't know. Okay, so let's do it. Again, try there. I will try there. You just can tip it, it's a use. Yeah, it's a good. We were rehearsing I we were doing everything there, we yeah, We're live on the radio. Uh, Luke, is, want to, uh, the, the woman invites in the you to come into the youth so yes, It's true. Cool. The offer you cannot refuse. Thank you very much. <laughs> Just take off your shoes. Ja, we gaan dus nu. Uh, dit is allemaal live ja. in ruimte. Ja, oh, okay. We zoeken de verstilling. Een moment van verstilling. Daarbij moet ik mijn teters losmaken? Dat is één voet. Neem jij deze nou, want dit is dus... ...het kanaal waarmee oh. we uitzenden eigenlijk. Dat ja, is een live uitzending, oké. Okay. Hallo? Hallo. Ah. Ja. Uh, nu ben ik hier. Ja. Ik heb een uh, stille ruimte gevonden. Maar er ligt ook iemand te slapen, dus ik voelde me een beetje bezwaard om uh, te praten. Oh ja, is het oké? Okay? Oké, okay, ik krijg een duim omhoog. Hallo? Ja, hallo. Aan wie ah, is deze hallo? Ben ik er nog? Ja, ben, ja, natuurlijk. Nou, aan jou, Bart. Ja, ja. Zeker, het is hartstikke spannend. Um, we zijn live. Absoluut. Ah, oké, okay. ja, weet ik veel. Ik hoor altijd niks. Maar goed, we zitten nu in een, uh, in een jurt. En uh, nou daar liggen alle muziekinstrumenten van alle mensen die in de fanfare meegelopen hebben. De fanfare was vanmiddag. En daar hebben we live uh, verslag van gedaan, natuurlijk. Uh, met het uh, nieuwe Radio Pottenpoel programma uh, Beings en Happenings. Dat is sinds uh, nou sinds vorige week een BZ-tje gedaan en nu uh, was het natuurlijk ook het futurologische uh, conferentie gebeuren symposium ja ja uh, daar hebben we ook uh, verslag van gedaan drie dagen lang uh, dus het is een heel uh, Langdurig programma eigenlijk. Ja. En dagelijks live de komende... Nou, tot en met zondag, denk ik. De hele dag of hoe laat? Nou ja... Veel. Uh... Nou, zeg gewoon uh, smiddags. Of... Nee, dat is een beetje moeilijk, want het is een live programma. Dus ik ben dan, als ik live ga, dan ben ik gewoon naar de live. Anders kan ik er steeds wel uitgaan, maar dan krijg je steeds uh, weer een ander programma wat een random. Uh, niet zo leuk luisteren, denk ik. Maar, maar goed. Heb je geen hoogtepunten als je live bent? Ik heb ontzettend veel hoogtepunten. Ook als je live bent. Zeker. Er was een, uh, een uh, watertent. Uh, die was nog geen oprichting, maar uh, daar heb ik een uh, live uitzending uit de watertent gedaan met watergeluiden. Ja. En uh, Ging iemand op een schelp fluiten. Heel hard was dat. En lispeltut. Wat? Lispeltut. Oh. Hoorde je dat? Lispeltut? Lispeltut? Ja, maar ik ja? Kan, kan er niks mee. Oh. Dat is een scalp dus, of zo. Ja, ondertussen is Jo mij dus ook weer aan het intervieren. <lacht> um, maar dus die watertent was een enorm hoogtepunt En uh, vandaag was uh, het hoogtepunt was natuurlijk de opening. Er was uh, vanaf vijf uur tot uh, half zeven zo'n beetje, denk ik. En er was een, uh, een fanfare met ook uh, weer die uh, watervrouwen. De waterbeschermers zijn dat, zeg maar. protectors. En, uh, nou ja, met allemaal trompetjes en net, weet ik veel, enorme vervaren. Die uh, ging in optocht, uh, dan eerst naar de openingsceremonie. Daar werd ook een, een of andere wethouder, die uh, mocht ook allemaal dingen zeggen. Uh, dat zijn mensen tot de yeah. werk verslagen. Nou, die, uh, hoe heet die wethouder nou? Esther van de Haven. Nee, Esther van de Haven, zegt hij. Maar... Nee, die heet niet van de Haven. Nee, maar die die heet iets stond... van Puren. Oh. Die is van de Haven. Die gaat over die de Haven. Die gaat over de Haven. Ah, dus er is een wethouder die gaat over de Haven naar Ruiport. Ja, die is dat. Ja, die is over de Haven heen gewoon uh, naar ja, Ruiport gekomen. Ze die... heeft haar behaagd? Een havenmeermin... wethouder Ze heeft haar behaagd. Om vier ridderslagen uit te rijken aan de ruigordes van het eerste uur. Ja, dat, dat was, was uh, Kof, nou... Uh, oh. En Plomp en Margriet en, uh, en Gerben geloof ik. Ja, krijgen nu allemaal een penning. Nee, een kruis is dat. Uh... Een keten. Een kruis. Een en... Amsterdam kruis. Voordat aan Amsterdam vastgekeken. Nee, Ja, Jo zegt ze zijn gecanoniseerd. Maar kijk, Jo die zit ondertussen is hij met hele andere dingen bezig. Dus ik vind het een beetje moeilijk om dan uh, de microfoon bij zijn hoofd te houden. Zeker als hij dan van die rare dingen gaat zeggen. Dan, uh, ja. Dan ja, wil ik dat het interromperen. En ik heb die microfoon in al, dus dan haal ik hem gewoon weg. Een ja. microfoon. Logisch. Ga je zelf dan inspuren. Oh ja. uh, dus die, uh, nou, die wethouder had een enorm lange toespraak. Iedereen werd daar heel ongeduldig van. Uh, maar ja, daar merkte zij natuurlijk helemaal niks van. Want zij zitten helemaal in de uh, Amsterdam kruisen, weet je wel. Met uh, beroemdheden mag ze dan uh, een eh, kruis overhandigen. Dus dat, uh, nou, maar daarna we er een enorme uh, feest los met hele mooie, met trommels en uh, zang en uh, weet of ik veel. Dus dat is allemaal, heb je, nou ja, regen, had je dus regen. kunnen horen vanmiddag op Radio Patapoe. je kan noemen. het terughalen, hè? Dat is en een daarna, manier om terug te halen. Ja, ja, ja, precies, dat mag jij straks uitleggen. Ehm, toen was er dus een, die optocht met de varen En toen was er nog een waterceremonie op het grote veld. En dat was ook weer met heel mooi uh, gezang, weet je wel. En dan uh, indigenous uh, mensen van andere plekken. Uh, uit Noord-Amerika en zo. En, uh, dus uh, indianen, zeg maar. Maar dat mag ik niet zeggen. Uh, dus daarom zeg ik het lekker wel. Ehm. Um, Dus met alle respect wou ik daarbij zeggen. Precies, ik schrok al. Want dat is. Nee, ieder van de willen werkelijk bestaand of fictief is toevallig. Inheemse bedoel je. Inheemse Indianen. Ja, oké. Inheemse mensen van andere werelddelen. Ja, natuurlijk. Volgens mij zijn er ook een uit Australië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika geen boeren geen boeren ja ja jo, die ik uh, niet die zit zoiets te klikkelen met geen boeren maar um, ja zie je dan ben ik helemaal van mijn van apro, apropo dus dat was die intro van die wethouder die heel lang duurde en, uh, en ja en daar die fanfare optocht uh, we overal lang zijn uh, door het hele dorp zeg maar rondje om de kerk en alles uh, naar het nieuwe veld, want uh, uh, sinds kort is er dus, of uh, eigenlijk is dat sinds nu, is er uh, Ruighoort Zuidoost. Dat bestaat nu ook. En dat is een uh, veld tussen, uh, ja, tussen de, de Ruighoort, het straatje waar je binnenkomt, zeg maar. En de Westpoortweg in het heel groot veld, waar de paard ook liep, weet je wel, daar in die buurt. De Alpersijn in de Vookpak. <laughs> Tussen <laughs> Albert Heijn en de Volkpark. of ik, Sorry, correctie. Ik bedoel Adolf Heijn. Wat bedoel je? dat? Um, ja. Uh, dus. En de Volkpark, uh, ja. ja. Dus die waterstilmorie. En toen. Daarna heb ik nog met mensen gepraat ook en zo. Dat was hartstikke leuk. En ook bij de. Hoe heet dat? De, de Natural High. Eh. Uh, nederzetting area yeah. ja twee uh, ja dat zijn twee juts en een tipi als ik wel goed heb ja en uh... kijk nou kijk nou wat shit ze gaan eten oh en ik heb nog niet gegeten. ik kan hier niet tegen Ik word er nog honger van jawel dit is dit is een andere uitzending yes. Uh, oh ja, nou, maar goed, ja, dus ze gaan nu eten hier. Dus ik denk dat het dan uh, misschien later wat onrustig wordt. Maar dat zullen we wel zien. Is goed. Dus je Had je, je verder een... nog vragen eigenlijk? Ja, nee, nou ja, ik, de... weet ik, ik, ben, uh, ik raak steeds uit mijn verhaal en dan ben je in mijn verhaal. Ja. En het is toch steeds een ander verhaal. Ja, dus dan denk, een denk mens, ik van uh, nou, Ja, dus ik kan uh, ook andere mensen vragen of ze nog of ze een verhaal hebben. Ja of zo, doe ik dat eigenlijk vaak. Dat weet ik. Dat weet ik. Um, luisteraars ook massaal. <laughs> ja, hebben ze allebei geluisterd ja, vandaag, weer? Ja? Ze, <laughs> ja, ze zwaaiden aan. Ze, ze hebben ja. je gebeld. Het <laughs> ze dagelijk iets twee luisteraars. Ja, <laughs> ja nee, joh, maar, uh, nee, maar het is wel zo dat ik, uh, dat het wordt wel gepusht een beetje, want uh, mensen vinden het wel leuk als het dan leuk op de radio is. Dus uh, ja, ja. Die hebben, dan hun eigen, die hebben dan hun kanalen weer, want ik heb verder geen kanalen ook, nee. om promotie uh, te maken. Ja. Ik doe geen, uh, ik ben een meta-weigeraar. Meta ja goed, en X ook. Of ben je voor X? X, wat is dat? Twitter heet X. Oh god, oh jezus. Oh. Ja, dat is dat was, echt officieel de... nou? Ja, ja, ja. ja. Het moet helemaal kapot. Nou, fuck, joh. En dat is verpakken. allemaal door die maniak. Ja. Dat is dat die maniak. Ja. Of heeft hij het nou dan ja. nog niet verkocht, joh? Nee, want dat wil ik niet. Want dit, Twitter is de basis van, van alles. Ook betalen en verzekeren. En dat oh. is uh, ja. Oh, oh, oh, oh. Dat moet allemaal worden. Dat even tussendoor. Maar ondertussen wordt 50 jaar. En uh, dat is ongelooflijk. Ja, 50 jaar. Ja. Want er was een enorme gezang ook en zo. En uh, iedereen blij. En klappen en. Uh, ja, echt uh, ja, vieren bruggen, het was dus, uh, prachtig. Hey, maar wat ik eigenlijk zou willen voorstellen is dat jij gewoon je eigen stream weer terugpakt. En uh, op een andere stream, dan moet je even met Michel fixen. Dan ga ik uh, een beetje action doen en uh, Glory en dan gaat het... Een... Nee, maar... Je wil gewoon stoppen ook voor vandaag. Oh, nou nee, uh, nee eigenlijk helemaal niet. Of uh, op een gegeven moment wel natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik zie wel uh, mogelijkheden alweer hoor. Om uh, verder te gaan. Ik vraag anders eens aan jou wat hij vindt van uh, de eind aan draaien. En uh, weer daar naar terug te gaan. Nou... Uh, ik, weet je wat ik doe? Ik geef jou gewoon Jo en dan zoeken jullie het verder lekker uit. Dat is goed, dankjewel Hans. Maar jij zegt ik moet met Michel regelen dat ik al een andere stream heb, of jou? Ja, want nu vermoorden we elkaar. We kunnen niet... Eerdere keer waren er mensen in Saal 100. Dat was een livestream uit Saal 100. Die kon ik inmixen in PCM. Het oh. was zoveel makkelijker geweest, maar dat kon niet vandaag. Want... Oh. oh, dat is leuk, ja. Oh, ja, uh, maar ja is... dan kan ik gewoon mijn ding doen en uh, jij komt er af en toe doorheen. Oh, en dan, uh... Want, uh, oh, gewoon ja, hoe zit dat precies, Michel? Is Michel er ook? Ja, ik, ik zie hem net verschijnen. Ah, oké. Okay. Harder praat ofzo, ik hoor niks. Wat? Ja, ik zeg nu niks. Nee, Moet ik Michel, iets zeggen? Maar Michel zegt ook niks. Maar heeft wel heeft zijn microfoon oh. aangezet. Oké. Okay. Michel! Michel! Michel, help! Hé, <laughs> hey, Jo verlaat uh, de building trouwens. Hé, Jo! Hey, yo! Hey, yo, hey. yo. Heeft hij nou jouw nou, setje ik op ga nu... Uh... Zit jij nog steeds op zijn telefoon? Nee, ik zit... Ik, ik doe nu twee programma's tegelijk. Ja, ja. Je moet echt jo ik gaan. Ga in, ik in ga... de telefoon en in, in deze microfoon. Ik ga Jo even opsporen. Ja, ik ga nu achter Jo aan. Wat? Oh. Ja, wacht even hoor, ik heb nu jouw telefoon in mijn hand. Nog steeds? Ja. Nee, weer. Weet je. Uh, oh, nou begrijp ik het. Jo is even naar buiten gegaan omdat hij aan het roken ging. Ja, oké. Okay. Maar goed, ja. Hier is het eigenlijk ook best wel redelijk stil, toch? Ja, maar het klinkt heel goed. De akoestiek is perfect voor Jitsi. Ja, dit is goed, zo. Ja, heel goed verstaanbaar. Oh, maar er zit een soort... Uh... Noise killer op. Huh? Er zit een noise killer in, in Jitsi. Maar volgens mij zei jij nu hands free of zo. Yo! <lacht> Ik ben jou steeds aan het achtervolgen. Je moet maar een V-Snoodstreet. Nou, oh, Jo moet zijn veters nog strikken. Dus ik, ik blijf nog even aan de lijn. Ja, doe dat. maar. Nou, maar... Oh, hey, Michel. Ja, hé Wat een gedoe. We hebben een vraag. Hans, jij kan gewoon je stream starten. Dat is nu geen probleem. Je komt op een andere mount. En die van BSCM gaat voor. Dus je hebt wel een stream. En dan moet je ja. de luisteraars niet vertellen dat ze pattenpoes zijn, maar op uh, Beings and Happenings. Oh shit! En die stoort deze stream niet. Oké, okay. maar dat is een veel te lange naam om mensen te vertellen. Dan vertel je ze gewoon. Uh, dan stuur je ze nu weer al op hun telefoontje of zo, weet je wel? Ja, je ja, ja nee, maar. Dan nee, kan beter ba. Ik kan beter ba doen. Nee, dat kan niet, want dan moet ik. Naam. Dan moet ik Icecast restarten en dan valt iedereen weg. Dan ga ik. Oh, oh, oh ja, nee, oké. Okay. Ja, dus. dus... Zit nou, zo, zo werkt het dus. Huh? Zo werkt het nu even. Ja. Oké, okay. meer... um, maar, maar ik... er staat, geen... Er staat er geen link op de website met uh, Beings en Happenings. Jawel, komt ook, gaat vanzelf. Oh. Die, die komt vanzelf. Dus als we naar radio gaan, kunnen ze... Ah, oké. Okay. Ja. Live, nu. Als, nu. als we nu eens spreken. Ja. Allemaal naar radio Oh, wacht, luisteraars dat... zijn er al, natuurlijk. Ja, die ja al. natuurlijk. Maar die luisteren, die, die het al. al. Die, die, die, al. die al. blijven ja. hangen op PSJM. En als ze naar jou willen ja. luisteren, moeten ze daar expliciet heen, in. dat kan dan ja, Expliciet. Ja. En ja, beings ja. and happenings. Ja, ja. yes. Hou het gewoon kort hoor, met, ja. uh, dat wel. Zal ik nou jou nog even geven, want of moet ik toch ja. iets... Uh... Ja, natuurlijk. Uh, ja, nou, ik ga gewoon... Ga gewoon Ja, ik, ja, ja. Gewoon, uh... ja, ik geef ze jou. Ah, blijf live. En Hans, let een beetje op het volume, op het volume want soms is het zwaar Ja. En soms is het ja. zacht. Ja. ja, ik weet het. Het is uh, ingewikkeld. Ja, niet in je jas Maar schoppen, ik, uh, je Nee, dat weet ik. Dat was toen, uh, toen het uitviel. Mm -hmm. uh, dat was best wel jammer dat het uitgevallen was. Maar goed, uh, ik geef jou weer. Oké. Okay. Ja, want voor de rest gaat het volgens mij prima toch? Met die stream. Ja, zeker. Ik ben een nee Oké. Goed, jullie. Ik ga mijn stream weer starten. Doei. Ja. ja je mag komen. Ja, ja. ja. Hey, hey. ja hey, is het rij Met bloemen. Veel bloemen hier. Ja, oh, wat goed. Allemaal oh, roze bloemen. Mm -hmm. ah, heb ik een bloemen nodig. Zeg hem de bloemen. Dan kom ik bij dranghekken Ik sta nu tussen de typisch en de juurt. En dan loop ik even langs de dranghek Want ik heb geen zin om er overheen te klimmen. Ik kan er omheen, denk ik. En dan kom je bij het kunstwerk wat ik in. Ja, ja. Twee maanden geleden of zo, was was net begonnen. Het is groeit. Het is dynamisch, biologisch. Je gebeurt van alles wat ruig wordt mm -hmm. duurzaam en genetisch en biologisch. En, maar ook met hekken en waterstof en fotografie en media. En het oh, is, is een mooi. fenomeen. Ja, het waait nu echt ook hard. Ja. ja. Het is hybrido uh, wel. Ja. Ik loop nu gewoon even naar dat biologische kunstwerk. Daar kun je ook een soort spiraal doorheen. En daar groeien ook dingen. Even kijken hoe hoog ze zijn. Dan heb ik ze ook brengen. Ja? Is het niet hey, een beetje he? een vreemd gevoel dat je daar rondloopt in een ruigoort, terwijl het omgeven wordt door een industriële revolutieachtige dingen? Ja, dat is natuurlijk bekend. Dat is jammer, maar er liggen hier ook heel veel slakken het is lekker te, te weken in het gras. En er is ook zonnebloemschijn En er is ook latirus en uh, Oost-Indische kerst en zuring. En weet je wel, er is ook een spiraal. En uh, het klimt ook in de bamboestaken en het gaat omhoog. En uh, er zit dan een klompje klei bovenin en het zijn... En er, is, er wordt getoeterd door een van de terreinwagen. Maar het is... Uh, is dat geen Wel Een ecotopje van je welste hoor. Het is ook mooi met cirkels en ringen en dingen. Ja, dat is Landschapskunst, denk ik wel. Ja. Ja, er wordt niet heel veel werk van gemaakt. Het gaat een beetje zijn gangertje. Maar je kan het goed even laten, en dan heb je toch een moment voor jezelf. Ja. Ja. Dat is ook ruig hoor, na nou, 50 jaar. Hij ja, was leerst 50 jaar ruig, hoort ons dus ja. dat je nooit weet hoe een koe een haas vangt. Dat is een oude wijsheid. En nu nog steeds niet? Nou ja, er, er zijn misschien te veel koeien, maar. Er ja, zijn ook nog een heleboel hazen, dus we kunnen gewoon nog heel wat vangen volgens mij. Ja, altijd. Ja, Daar moet je in geloven. Anders kun je net zo goed uh, gaan geloven. Er dus gaan zo heel veel geluid maken hier en ik moet er langs, want ik moet even naar mijn gezelschap. Ja, snap ik. Dus ik ga even, la, la, je kan meeluisteren naar ja, de, ja, de harde Rock and Roll. Ja, Hard Rock and Roll. Gewoon keihard. Kom maar in. Keihard, rock Roll. One. Hoor je dat? Kei ja. Keihard. Echt live. Live in Ruimhorst na nou, 50 jaar. Uh, gaat we stop doorgeslagen? Misschien stond ik wat te veel voor voren, dus, zeg ik. ik. Stop doorgeslagen. Pas. Oké, okay, oké. Okay, okay. Telefoon overnieuw. Oké, okay, maakt niet uit en ze ja te I don't know. het is is hij hey ben uh, Wat okay. doen waren maar dan heb je het tentje minuten ja ja ja ja ja ja ja ja gedaan. heb het Oh ja. Uh. Ik heb mijn auto daar geparkeerd ja, uh, ja, ja, en dan kan ik met die zit. dat is het. we kunnen ons nog naar de winkel je laten, alles actief. En dan is het. En dan is het weer. heel ja, met ja, met en nu heel en Ja, dat Ja, dat En mijn Ja. Dat is Ja. We trappen de koning binnen. Ja. Eh ja, ja, dus een ja. beetje slapen ook er al eigenlijk, hè? Nou ja, het is een ja, geval, ik weet het niet. Het is een ukulele. Maar bijna akoestisch wel. Mm -hmm. Zeg, um, ik geloof dat we hier... Uh, ...wegens akoestische redenen even beslissing in moeten nemen. Ja. ...die op neerkomt, dat ik denk dat ze het even gaan ophangen, want ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Ik ook. Hey, uh, heb je nog iets voor de agenda of uh, voor het politieke bewust van de mensen of voor de actualiteit? Uh, dit, dit, dit, je ga, veel? dit gaat dus nog een hele poos door hier in Ruigvoort. Je kunt het volgen via de bekende kanalen uiteraard. En um, ja, forever weet je wel, and ever. Maar... Niet alles wat is, moet per se blijven, zeg ik. blijf ik toch zeggen. Ja. Maar alles wat, kan je, de, kan de, jij de, het mee? Wat, wat kan ik daar? eens zeggen? Ja. Ja. ja, dat kan ik wel zeggen. Nee, het leven is een haperende lijn. Meestal naar beneden. Uh, ja. Klopt. Maar soms heb je hoogtepunten. En uh, nu? Het, het. Uh, het gaat regenen ook nog. Jezus. Hem op op. Het vuur gaat dood, Het eten is op. De avond valt. De maag knort. Het dik brand. Dat zal weer wel. Dank u. En tot de volgende week. Tot de volgende week. Adama. Doei. Doei. Doei. Doei. dank u Dankjewel. Hoi.